Ik wil je knuffelen met zeven armen en een been. Ik wil aan je ruiken als magneetjes, plagen dansen om je heen. Ik wil je laten happen als een salamander en dan knibbelen aan je neus. Ik wil je haren proeven en me dan verbazen om die idiote droge smaak. Ik wil je glimlach likken en je dan bespringen als een opgekrulde nietpistool.